Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich al geplaatst voor de halve finales van het EK. door ook hun tweede groepswedstrijd te winnen. In Amstelveen versloegen ze België met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Margot van Geffen uit een strafcorner. De Amerikaanse komiek Jerry Lewis is overleden. Rond 1950 vormde hij samen met Dean Martin... een van de succesvolste komische duo's uit de geschiedenis van Hollywood. De samenwerking eindigde met ruzie... omdat Martin er genoeg van had dat Lewis altijd alle aandacht trok. Ook solo was Lewis succesvol met films als The Bellboy en The Nutty Professor. Verder zette hij zich in voor de strijd tegen spierziekte. In totaal haalde hij ruim 2 miljard euro op. Jerry Lewis is 91 jaar geworden. In Sierra Leone worden nog steeds lichamen gevonden... van slachtoffers van de aardverschuivingen en modderstromen van afgelopen week. Ziekenhuizen zeggen dat bijna 500 lichamen zijn geborgen. Er worden nog ruim 600 mensen vermist. Doordat het blijft regenen, dreigen nieuwe aardverschuivingen te ontstaan. Op sommige berghellingen zijn al scheuren in de grond te zien. De regering van Sierra Leone roept mensen in die gebieden op om te vertrekken. In Zwitserland is een vliegtuigje neergestort. De drie inzittenden zijn omgekomen. Het toestel kwam neer in de bergen in het kanton Wallis op een hoogte van 2100 meter, waardoor is onbekend. Het toestel, een Piper Warrior 2, was van een hobbyclub in de regio Zeeland in de buurt van de hoofdstad Bern. In de Eredivisie heeft PSV in Breda met 4-1 gewonnen van NAC. Ajax versloeg thuis FC Groningen met 3-1. Feyenoord won uit bij Excelsior met 1-0. FC Utrecht was in eigen huis sterker dan Willem II, ter 2 0 En Sparta speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Pexwolle. Het weer, het blijft vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond 10 graden. Morgen geregeld zon, maar ook wolkenvelden en in het binnenland kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden.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 I don't know. Vermindert mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw blijven zingen. Tienduizend jaren tot in.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 ZANG en alleen, als een roos geplukt en weggegooid. Nam u de en dacht aan mij dan.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 Ik orpen en alleen als een rood, geplukt en weggegooid. Naar in de straat, en dag aan mij.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 Overslaan. Dan blijf ik open op uw naam, mijn ziel vindt rust, want in de storm. Zij is volgenaren, uw sterke kant, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden.